Drie dagen na de Tweede Kamerverkiezingen zijn nu ook in Amsterdam alle stemmen geteld. GroenLinks-PVDA is in de hoofdstad de grootste met bijna 34% van de stemmen. Tweede is de VVD met bijna 12%, derde D66 met een kleine 10%. Vierde, vlak daarachter, is de PVV. De landelijke winnaar kreeg in Amsterdam bijna 10% van de stemmen. Bijna alle stemmen zijn nu geteld, alleen de briefstemmen moeten nog... maar aan de verdeling van Kamerzetels verandert niets... De officiële verkiezingsuitslag wordt op 1 december bekendgemaakt door de kiesraad. Israël verwacht vandaag de vrijlating van 14 gijzelaars door Hamas. In ruil komen 42 Palestijnen vrij uit Israëlische gevangenissen. De uitwisseling wordt in de loop van de middag verwacht.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 En het weer nog. Buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor ook zon, later minder buien en het wordt 7 tot 9 graden. Morgen vooral buien in de middag en ook dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zin in ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. <tied>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 De School een lokaal gehad om opslagruimte, want onze mannen werden een beetje gek van al dat speelgoed overal. Ze dus hadden we en dan gingen we zeg maar vier vijf keer per jaar met een oude een aantal auto's vol in de pluspunt of hier bij de piep staan en uh, we zetten een advertentie in de krant, we deden flyer er overal ja. uh, van joh, dan en dan hebben we gratis speelgoed als je nodig hebt kom je te halen. Nou tot op een gegeven moment toen kregen we geld van mensen, de ene een tientje, de ander 25 euro. En toen dachten we nou dit, dit is leuk maar dit moeten we even transparant houden. Toen hebben we stichting speelgoedvijver de lachende mm -hmm. kikker opgericht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 zodat, nou ja, zodat... Uh, en de vakantie ja, we op school, ja. dat lees ik ook. Verzorgen u daar ja, ook? Ja, ze krijgen dat inderdaad... Ja, ja.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 Uh, dat ze er net uit zijn, weet je ja, Dan is er ja, ja. ook weer sluitpost, ja. cadeautjes en Sinterklaas. Dus ja. Dan mogen die kind, mensen ook gewoon komen. Ja. Nou, er is nu sprake van dat uh, ja. uh, zeg maar, die, die Zandpoortpas wordt uitgebreid naar 130% ja. procent van het bijzij. Ja, dan krijgen we het ook drukker, ja. Dat nou, wou ik zeggen, dat ja. krijgen jullie waarschijnlijk ja. een stuk drukker ja. ook nog. Ja.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 Huh. En toen ben ik op de basisschool gaan werken. Wat goed, ja. 40 jaar in het onderwijs gezeten. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel lang. Ja. Dus je weet precies hoe het, hoe het gaat met het opvoeden van kinderen. Ja, en ja dat is waar. En en het ook bijbrengen het, van dingen. Ja, alles zien veranderen. Want ja. dat is ook wel zo. Ja. Ja. En, ja. Ja. Um, ja. Maar goed, dat wil niet zeggen dat... Er, nou ja, je weet in Stanford is er gewoon ook armoede. Tuurlijk, en, uh, tuurlijk, is het ook zo, we ja. hebben jarenlang in de top 50 gestaan. Van de armoede in, ja. in, in Nederland. Dus dat, dat wil wel wat zeggen. Ja. En, uh, en er is heel veel stille armoede. Hè, want we hebben natuurlijk ook...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 Je Sinterklaas cadeautjes aan, ja. dan bewaar je ja. dat tot de kerst en dan leg je het dan onder de boom. Dat vind ik prima, ja. maar dat gaat niet, nee, dat is nee, echt nee, een nee, beetje nee, too much. Nee, nee, nee. Nee. Je hebt het wel zien groeien, het aantal uh, mensen ja. wat er gebruik van maakt, ja? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, het ja. is ja, ja, dus, weet je ook doordat we natuurlijk steeds meer naamsbekendheid hebben gekregen, dat ook.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 Goed, uh, we gaan weer verder met ons programma. Wat uh, hadden we voor muziek? Ik zal eens even kijken wat we hadden. Pink Floyd. Ja, dat was Pink ja, Floyd. Dat moet ik uit mijn hoofd weten, Pin. Dat is heel slecht. Money van Pink Floyd. Uh, ja, we gaan uh, weer even terug naar het ondernemersprijs. Uh, uh,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 Maar ja. Ja? zitten er, zit ja. er daar echt stukjes roze in? Ja, zeker. Uh, er staat Normaal zit het Engels. in een parfum, hè? maar nu mag je het dus op je brood smeren. Zeker. <laughs> er staat hier bread spread with rose petals. Uh, dus ja, dat betekent dat er uh, stukjes roze van, dit, van deze bloem dan ja. eruit zijn gehaald. Die je dan kan opeten en die zijn... Een jam gemixt. Nou, zet uh, die ook maar neer, want die neem ik dan ook mee. Want dat zijn wel hele leuke cadeaus ook. En um, even kijken hoor. Ja, ik wil dadelijk toch wel een beetje baklava meenemen ook. Ja, ik denk dat jullie gewoon zo trots mogen zijn op deze winkel. En ik hoop dat de mensen uh, jullie mooie winkel ook uh, kunnen vinden nu. Want uh, het is dus... Hoe heet het plein eigenlijk? Um, ik weet niet hoe het plein heet, maar...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 have the as you come and feel My chance of looking up and through. Staring across the room Are you leaving soon? I just need a little time What is it that drives me mad? Just like you that I never had? What is it about you that I enjoy? What makes me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 Het idee was dat met uh, at The Library, uitgezocht door uh, onze technicus en muziek uit Zo Zoeker, Pim Groof. Lekkere muziek, Pim. Ja. Oké, okay, we, uh, uh, we hebben niet voor niks dat uh, nummer uitgezocht, eh, The library, dat is natuurlijk de bibliotheek. En, want we gaan het hebben over de bibliotheek. Tegenover mij zit uh, Welmoet van der Hof, welkom uh, Welmoet. Goedemorgen. Is, goedemorgen, jij bent van de uh, bibliotheek zuid hè? Klopt, ja. ja. Dat klopt, dat is een bus. Uh, nou, we, hebben, we zien dat de bibliotheek op dit moment gesloten is, hè? Ja. Uh, eigenlijk al vanaf 20 november volgens mij. Uh... Um, ja, ik is dacht iets twee, zoiets ja is twee ja, weken in ieder geval ja. dicht ja. 4 december zijn ze weer open zijn ze weer open ja. en waarom was hij gesloten nou hij is gesloten omdat uh, de, de bibliotheek Zandvoort, die krijgt een uh, de collectie krijgt een nieuwe indeling ja oh voorheen uh, had, was de collectie zeg maar op zo'n manier ingedeeld um, Er zijn zeg maar drie werelden ja. uh, liefde en leven heet dat uh, literatuur en cultuur en uh, spannend en actief oké okay.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 Die uh, staat bij Spannend en Actief. Oh, daar staat hij. Ja. Die, Die staat ik was de laatste ook nog op zoek. Ja, ja, ja. Maar heel, voor heel veel mensen was het, is dat toch wel... Het, misschien niet helemaal logisch. Ja, Want, ja. Maar ja, ja, als... ja, je kan natuurlijk ook uh, zeggen van... nou Fictie en non-fictie of romans. Uh, Precies En, en kinderen. En, uh, hey. Ja. Je ja. kan van alles verzinnen natuurlijk. Nu, ja, nu krijgt het eigenlijk toch meer zo'n indeling. Mm -hmm. Dus uh, romans komen allemaal bij elkaar. Ja, ja. En de non-fictie komen ook allemaal bij elkaar. En... Uh,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 Er uh, zijn echt wel een aantal titels. Ik weet niet of, of het dat je wat zegt, Lucinda Riley met Atlas. Ja, die, die naam is Lucinda ja, Riley. Is heel, ja, ja, dat is, is dat toch echt wel op dit moment de ja. topper van, ja, ja, uh, ja, ja, van bibliotheek ja. uit kermerland uh, ja. We hebben daar echt, denk bijna 90 exemplaren van. Echt waar? Ja. En die zijn altijd, tenminste zijn altijd, altijd, maar, uit, maar die ja. zijn bijna uitverkocht altijd. Ja, bijna altijd uitgeleend, ja. ja. Maar ja. ook uh, boeken over Grijpen, bijvoorbeeld, hè. dat is een boek over de Nederlandse Ja, dat, dat is ook over altijd, uh, ja. Of uh, over Johan Derksen, die lopen waarschijnlijk ook wel hard.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 Een uh, maatschappelijke. Maatschappelijk, uh, op ja, een maatschappelijk we gebied open. inderdaad. Ja. Ja. Dus uh, ja. met, uh, met natuurlijk het IDO, het uh, mm -hmm. informatiepunt, digitale ja. overheid. En uh, mensen met vragen inderdaad, of problemen ja. over ja. met nou, digitale overheid. Die kunnen mm. naar de biep. Om ja. uh, dan kunnen we ze dus altijd ja, verder helpen. Ja, we niet alles oplossen. Maar nee, dat is mensen waar. wel. ...een beetje beter op weg helpen. Ja, maar sommigen zeggen van... Uh, ...er zijn natuurlijk in, in, in, uh, in de gemeente ...of Sandvoort heel veel... Uh, ...organisaties op maatschappelijk gebied... Hè, ja. ...die ook mensen helpen en dingen... Uh, ...dat het misschien een beetje te veel wordt. Dat, dat ook de bibliotheek dat gaat doen. Of, mm, of dat wordt nou, ook in overleg met, met de andere partijen. Dat wordt altijd wel in overleg met partijen ja, gedaan ja, hoor. Ja, ja, ja, ja. ja, ja zeker. Ja. En in samenwerking met ook. Ja, ja. En uh, wat...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 Nee, nee, ik vind het echt een super nee. schattig cafeetje. Ja, leuke cafe, ja, een maar Leuke ja, pop-studio up ja. studio, toch, Villy. Ja. Nou ja, je kan het eventueel nog terugluisteren. De komende maandag tussen 10 en 12. Dan wordt dit programma nog een keer uitgezonden. Okay. Dus als je jezelf eruit... dan zal het inderdaad rond kwart voor 12 zijn... kun je jezelf nog een keer op radio horen. Ja, 106.9. Hé, hey, Welmoed, hartelijk bedankt voor je komst. Ik wens je nog een uh, heel... Uh, Leuk weekend. Ja, dankjewel. En uh, maken wat van. Ik ja, zal ik zeker doen. Dankjewel. Jij ook natuurlijk. Ja, dankjewel. We gaan uh, nog even muziek draaien. Als het goed is, uh, Trio Galantes, waar we het straks over hebben. van morgen uh, van onze vriend van Trio Galantes. Dat was een mooie muziek hè? Uh, Gorgen zit tegenover. Absoluut Absoluto. Absolut. absolute hè ja ja ja. Want Trio Galantes die komt naar Zandvoort. Uh, morgen, ze middag komen uh, in de we Speciaal naar Zandvoort. Wat Speciaal wat hè ja. Jij, heb jij ze uitgenodigd? Geen kind jongen. Heb jij ze uitgenodigd uh, Gorgen? Ik, ik zelf niet. Nee? De Stichting Connection Latina wel. Oké, okay, ja, ja, ja. Maar goed, jij hebt wel een stem in of zij uh, komen, ja of nee. Ja, kun, je, kun jij iets heb... vertellen over uh, Trio Galantes? Trio Triogalantes is in, my, in, my, in onze belevening, en, en ja. ik bedoel bij, als stichting, een van de prominente voorbeelden van de rijkdom uh -huh. binnen de Cuban-Latin muziek. Ja, oké, okay, ja. En... Uh, je moet denken aan de, de rijke traditie van Elvis Presley. Yeah. Iedereen uh -huh. kent Elvis. En los Panchos, uh -huh. en Celia Cruz, en noem maar op. En, en bijzonder daar met Rio Galante is dat ze maken een soort samen smelting van uh -huh. al deze mooie dingen. En uh, ze maken veel actualiteit. Mm. Door close harmonie, bel canto, uh -huh. lekker uh, hit. Oké. Okay. En um, die mengen is het resultaat dat iedereen zegt, wauw, wat is dat? Ja, geweldig. Hey, ben, het is me opgevallen, het zijn drie muzikanten, hè. het zijn drie uh, muzici ja, nee. die dan, uh, ja, nee. dat er geen een uit Cuba komt. Nee, ze komen het is, niet uit, uh, uit nee, Cuba. Nee, het is Alvaro Pinto Leon uit Chili, okay, yeah, o, Umberto Albores Al Al Al Martinez uit Mexico en Augusto Valencia uit Brazilië. Ja, klopt. Klopt, klopt hè, ja. ja uh. Waar zijn de Cubanen? De Kubanen. Ja, was... Ik ben hier. Dat ben jij. Ja, ja, Ik ben tegenwoordig. Ja, dat is Cuba. waar. Ja, ja, ja. Maar, maar, zij kunnen mooi spelen. Ze zijn echt geschoold, hè, allemaal. Absoluut, absoluut. Ze zijn allemaal uh, in conservatoria geweest. Ja. En ze hebben naast het conservatorium veel samenwerking met toppen muzikanten. En, uh... Ja, want ze hebben ook uh, met de uh, zangeres uh, uh, even kijken, uh, hoe heet zij, uh, uh, Laura Fiji hebben ze ook nog uh, ja, meegespeeld. ik heb het met me, ja, Laura Fiji, maar ook uh, met die diverse projecten daarin concerten gebouwd. Uh, ja, en ze hebben, ze hebben heel veel concerten hè, hier en ja, daar in het hoor, land, Amsterdam, het ik ik Rotterdam, uh, Haarlem. Hebben ze al veel gespeeld, hè? in de afgelopen 6, 7 jaar dat ze bestaan. Ja, ik volg niet allemaal. Wat nee, de begrijp de je. Dat is ook... hen, maar ik denk dat de kwaliteit van, en, en de manier waarop ze werken ook, op die moment is, uh, is behoorlijk prominent en, ja. en niet uh, gebeurd. En ik hoop dat de komende jaren misschien hebben bij niet zo makkelijk de kans om triogalanten naar hier toe te Ja, ja, hoezo? als ze wordt nog bekend dan is het wat drukker en dan voor onze publiek is het heel moeilijk om... En dan moet je echt gaan betalen en je wil ook weer geen 25 30 euro vragen elkaar. Nee, dan kan ik me helemaal voorstellen hoe het allemaal gaat. We hebben mazzel, doen dat via de titicondition Latina kunnen bij die hier het aan nodig is. En bovendien zijn Echte dikke vrienden van onze activiteiten. Oh, Oké, okay, dat is mooi. En geloven echt er wat waarbij aan het doen zijn. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Dus nou, we komen dus. Waarom nog? aan voor? Ja, ja nee, we, we gaan zo spelen, hartstikke leuk. Uh, ik zeg nog even dat het morgenmiddag is in het theater De Krocht. Uh, de deur gaat open om twee uur.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 Alleen als ze, als ze, als ze, de als ze moe publiek, worden. Als ze publiek ze zeggen, gorgen, gorgen, gorgen. Nou, het publiek met... wordt hier opgeroepen om uh, <laughs> gorgen, gorgen, gorgen te roepen. Meestal ben ik daar aan bezig, is ja. dat met de telefoon? Ja. Maar je kan, je kan natuurlijk ook...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 Ja. Uh, een bijdrage leveren en uh, tot nu toe is het wel gelukt, de mensen zijn enthousiast ja. en ik heb daar, ja, dankjewel dat jullie Vardier ja. Nee, Prima, dus, uh, prima. Nou, voordat je nog één vraag hier. Afgelopen zondag heb je gezien bij, uh, bij uh, het concert van het Zalbert Monaco, hè? het afscheidsconcert. Ja. Hoe vond je dat? fantastisch Ja, was goed, uh, goed concert. Hè? Maar voor Volgende mij, gang. als eerlijk gezegd, dat is een, een gemengde gevoel. Ja. Aan de kant, de, de diepe mannenkoor bestaat niet meer officieel. Nee, nee, dat klopt. Maar weet je wel, de, de, de samen de same zijn van mannen en de stemmen ja. en alle mooie dingen die ze hebben door de jaren opgebouwd. Ja. Ik vind echt de moeite waarom, om nog te... Door te gaan. Maar ja, er komt natuurlijk een gemengd koor aan. Wel. Ja, dat Is wordt ook, ook een, mooi, een mooi, waarschijnlijk. Een, een vol koor met waarschijnlijk 45-50 mensen. Dat wordt natuurlijk ja. ook geweldig. Ja. Het ja. wordt zeker iets anders. Ja. En misschien beter, dat zou niet weten. Of ja. een andere vorm. En, uh, maar ik heb veel respect, of ja. veel bewondering, ja. veel complimenten voor al wat mannen hebben door 41 jaar gedaan. 42 jaar, ja. ja, ja. En, en, en, en al de dirigenten, ja. al het mooie programma. Het publiek is zeker is ja. helemaal trots dat het sans voor... Nou, de eerste tien jaar waren het best eigenlijk, hoor. Ja, dus toen zong ik zelf ook nog mee. <laughs> nee, hoor, nee, dit was nog steeds goed. Was nog steeds goed. Nou, maar, misschien kun jij iets laten horen wat, wat, wat, wat mensen morgen kunnen verwachten. Ja. Heb jij iets uh, ik, in de aanbieding? Ik wou voor Jullie historie van een amor, zeg maar ja. Jullie hebben net gehoord van trio galante, dus dat haken niet in. Oh, ja. Oh, we hebben ja, graag ja, voor I, je voeten weggemaaid. Wat vervelend. Ja, dan. Je zou best hier voor een liedje dat, een liedje dat iedereen kent. Nou, kijk eens aan. Uh, ik, ik heb het niet mee, mijn balletje, mijn voeten. Dat is, dat vind ik oh. jammer. Goed. Denk aan. Pampa, la papi, la papi, para, Y yo va, y yo va en joh, en joh, en joh, en joh, en joh, en joh, en joh, en joh, en cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó, cuéntame, ¿qué te pasó?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 con una tía y con ella fui de romería y fue ahí donde yo tuve que yo perdí papa la lotería me dejó pela por ti mami chao chao tiki tiki tiki tiki chao tiki tiki din tin chao tiki tiki tiki tiki chao chao tiki tiki din chao chao tiki tiki tiki tiki chao ay tiki tiki din tin chao chao tiki tiki tiki tiki chao eh? Nou, geweldig, hartstikke mooi. Hè? Oh, mooi gezongen, luisteren Als we nou morgen geen uh, Gorgen Gorgen gaan roepen, dan weet ik het ook niet meer. Maar uh, <laughs> toch? Nee, je, je krijgt nog wel even de kans, denk ik. Er is mij nog even te melden dat Cora uh, uh, Cantoro, uh, jouw koor eigenlijk, hè, de Latijns koor, die uh, hebben een druk, uh, drukke maand uh, voor de boeg, uh, december. Want jullie spelen op 10 december een kerstconcert hier in de klocht, hè? dat klopt, klopt, hè? Klopt, klopt. Uh, het Cubaans Letting Koor onder uh, leiding van Gorgen Martinez Calan. Hè? Dat ja. is wel leuk en dan. Op 21 als, als jullie dat niet kunnen kun je altijd op 21 december nog naar de Pelgrimkerk komen aan de Steffelsonstraat in Haarlem want daar treden jullie ook nog een keer op ja. um, oh, nou, mooi nou, mooi. misschien kunnen we afspreken dat je op 9 december dan nog een keer langskomt uh, om over dat kerstconcert te praten ja, is en dan, even, ja. ja jij zegt ja, jij, jij bent voor ja, helemaal goed, helemaal goed. Dan we... tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5